9 uur. Raymond Seré met het NOS-journaal. De Nederlandse tv-producent Talpa wordt overgenomen door het Britse ITV. In eerste instantie betaalt ITV 500 miljoen euro... dat bedrag kan oplopen tot 1,1 miljard. Talpa is nu eigendom van John de Mol. Het bedrijf is bekend van programma's als The Voice en Utopia. Het heeft 75 shows lopen in meer dan 180 landen. De man die in het Belgische deurne zuur gooide in het gezicht van een supermarktmedewerker, is een 42-jarige jurist uit Amsterdam. Dat schrijven Belgische kranten. De man werd vorige week in Parijs opgepakt. Hij verscheen daar gisteren voor de rechtbank waar jullie liet weten dat hij zich niet zou verzetten tegen een snelle uitlevering aan België. De Amsterdammer wordt ook verdacht van het sturen van dreigmails naar de supermarktketen. Dat deed hij via Darknet, zodat hij niet kon worden getraceerd. Baggeraar en havenbedrijf Boscalis heeft weer een recordjaar achter de rug. Het bedrijf maakte vorig jaar 490 miljoen euro winst. Dat is 34% meer dan in 2013, ook een recordjaar. Bij alle onderdelen van Boskalis ging het beter. Bij het baggeren, het bergingswerk en het ondersteunen van de energiebedrijven op zee. Bij nieuwe protesten in de Amerikaanse stad Ferguson zijn volgens lokale media twee agenten neergeschoten, door wie is nog onduidelijk. Gisteren stapte de politiechef van de stad op vanwege een kritisch rapport over racisme in het politiekorps. Vorig jaar augustus werd een zwarte tiener in Ferguson doodgeschoten door een agent, waarna er maandenlang rellen waren. Opnieuw zijn de beveiligers van de Amerikaanse president Obama in opspraak. De Secret Service onderzoekt of twee beveiligers dronken waren... toen ze met zwaailichten door een afzetting bij het Witte Huis reden. De afzetting was geplaatst vanwege een verdacht pakketje. De afgelopen jaren zijn er meerdere incidenten geweest... met dronken beveiligers van de president. En dan het weer... In het Oost en oosten en noordoosten is nog wat mist. Later vandaag gaat volop de zon schijnen. Het wordt 10 tot 13 graden. Morgen meer bewolking en wat koeler dan vandaag. Dit was het nos journaal ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Dit zijn de files van 4 kilometer of langer in de Randstad. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Eemnes en Eembrugge 5. De A2 richting Amsterdam. Tussen Knobbert Oude Rijn en Maarse 4. En de A9 Alkmaar Amstelveen. Tussen Beverwijk en Badhoevedorp 8. Dan file op de Ringweg van Amsterdam. De A10 West richting Den Haag. Voor het Knobbert de Nieuwe meer 6 kilometer. A12 Den Haag Utrecht tussen Zevenhuizen en Reewijk 4. En aan de andere kant op richting Den Haag dus heb je veel meer vertraging. Tussen Harmelen en Reewijk staat 14 kilometer door een ongeveer. Geluk, maar de weg is hier weer vrij. A12 verder in de richting van Den Haag tussen Zoetermeer en Voorburg 6 kilometer. En de A20, hoek van Holland-Gouda, daar staat tussen maasluis en het knopend ketelplein 5. A27 Breda-Utrecht tussen Gorkum en Lexmond 4 kilometer aansluiten. Tot zover de verkeer. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 De eerste uur geëindigd volop politiek. En we waren nog niet uitgesproken of er kwam de witte brigade... zijnde de VVD met oranje letters binnen. Ook welkom, jullie blijven gezellig koffie drinken. Ja. Um, Hebben nog een mededeling? Van? Ja, dat komt zo. Oh <laughs> Iedereen heeft een mededeling in, in deze periode. Hallo. Ja, laten we het daar ja. maar niet over hebben, want daar heeft een heel groot stuk van in de krant gestaan over die lokale partijen die zich gebonden hebben in uh, lokaal Nederland. Dat het wel, wel een beetje een B.V. pv he? aan het worden maar is. Deze maar deze okay. niet. Deze was correct. We gaan correct. het uh, ja. nog niet over... Ja, die... Holland. We gaan het niet over Hart voor Holland hebben, want die moet ook nog een tournee beginnen. We gaan het in ieder geval in het tweede uur hebben. Uh, uh, eerst met uh, Han Cohen, een nieuw raadslid. Nou, we kennen hem al lang genoeg. Daarna komt Hilly Jansen, die gaat ons wat vertellen over de tentoonstelling toerisme ja. in Zandvoort door de jaren heen. En daarna komt Hans Rijmers. Ja. En drie keer daaien, het gaat over Jess. Yes. Hanke Hohen yes. zit tegenover mij. Welkom. Ja, goedemorgen. Uh, van de week uh, mm. geïnstalleerd als uh, raadslid. Ja. Uh, er werd uh, gelijk uh, over kiezenbedrog gesproken en uh, dat soort opmerkingen. Wat vond u daarvan? Nou, dat zijn hele grote woorden natuurlijk. Ja. Ik zie het uh, artikel in. Ik heb het natuurlijk gelezen in <kacht> ja, dat Dit zullen we gaan gelijk doen, de uh, ja. pers natuurlijk. Hè. Wie, wie het uitspreekt, verantwoord zich daar maar over. Mm -hmm. Dus uh, ja, ik kan me daar niet zo goed in, in vinden in deze betiteling. Nou ja, we hadden uh, um, al een hele tijd geleden uh, geprobeerd om een beetje de, uh, de netheid in de politiek terug te brengen. En nu wordt er weer zo'n opmerking gemaakt. Ik vind. Uh, Triest, dit. We zijn nu een jaar bezig met deze nieuwe coalitie. En wat, wat hebben we nou bereikt? Ja, in mijn ogen eigenlijk niet veel. Niks. Ziet u dat zo Af, afgezien u dat wel? Afgezien ja? van het tuinhuisje wat is dus nu gewoon even tijdelijk gestopt. Maar daar, heeft, we he? daar we hebben we het niet meer over. We zouden het niet meer over het tuinhaasje. Nee, nee, nee, nee. Maar dit, is, dit zijn wel de feiten. He. Zandvoort heeft in ja. dit afgelopen jaar weer meer hekken gekregen ook ja. nog. Dat is heel triest. Nou, ja. Ja, de ja. laatste hek staat bij het zwembad en ja. helaas dat is, is dat ook heel erg triest. triest. Ja. Uh, voor alle, alle, alle duidelijkheid ja. willen wij graag weten hoe dat nou in elkaar zit. Uh, Wat, aan die hekken? Nee, dat komen we misschien straks nog even op. Hoe de, hoe de verhouding is met uh, het raadzit Cohen? Hoe verhoudt zich dat tot GBZ? Zit hij erin? Is die, zit hij ernaast? Is hij echt een deel van de fractie? Hoe zit dat? Oh, dat is een uh, wat ingewikkelde vraag, denk ik. Althans, enerzijds. Uh, maar anderzijds is het zo dat uh, je gaat eens kijken naar verkiezingsprogramma's. En je kijkt ook naar. Uh, ja, ik heb een half jaar heb ik uh, als wethouder gefungeerd. En ik heb wat dingen ingestoken. En met, met, met het een en ander heb ik ook de contacten gehad natuurlijk met verschillende raadsleden, dan wel ex-wethouders. En ik moet zeggen dat heel opvallend het constructieve gesprek met. Uh, met Bichel Dimmers altijd uh, aan de hand was. Dus vandaar dacht ik van, nou ja, bestemmingsplan komt ook goed overeen met mijn uh, visie. En, en de gesprekken die ik gehad heb, die, die, uh, ja, die hebben, hebben geresulteerd tot, tot deze keuze. Pardon? Michel, kort uh, is, is die. Met deze microfoon even pakken. Hoe is die constructie? Is die opgenomen in de fractie? Of ja, de, zit hij daarnaast en ja, doet mee met de fractie? De, de constructie is dat hij onderdeel is van de fractie van Gemeentebelangen Zandvoort. Maar het eigendom van de zetel blijft bij de oudere partij. Oké, okay, dat is dus duidelijk. Nu. Uh, dat was mij ook bekend, hè? Ik heb van tevoren ook gesproken met uh, de die. Nou ja, het grondste het, dus. het, het, het nu in Zandvoort. Mag dat wel, kan dat wel? Vandaar dat ik echt die duidelijkheid wil hebben hoe, hoe dat nou zit. Ja. En uh, dan die opmerking over die getal en zo. Dat is voor degene die het gedaan heeft. Het, nu is het duidelijk hoe het zit. Ja. Um, wat ik dan ook even duidelijk wil hebben, uh, u heeft als. Uh, Wethouder, het coalitieakkoord uh, ondertekend, ja. En nu zit hij bij de oppositiepartij. Ja. ja, ik heb het ondertekend omdat er een heleboel goede dingen in staan. En die goede dingen, ik noem maar wat bijvoorbeeld. Ja. Uh, mag ik het even concreet? Gewoon, ja. uh, als we kijken naar bestemmingsplannen. Ja. Dan denk ik ook inderdaad. Het is een heel goed iets als je die gaat vereenvoudigen. Bestemmingsplannen. Dat staat er ook in. Ja? En dat nou, staat wat, ook. Wat bij... zie je nu in de praktijk na een jaar? Ik zie er nog niet veel van terug. Er ligt nu een bestemmingsplan, kost verloren, ligt erin, En het is denk ik nog dikker geworden dan dikker. Want er zijn, er zijn weer zoveel regels bijgekomen. Nou, dat, dat is niet de insteek geweest mm -hmm. van het, van het coalitieakkoord. Dus ja, ik vind dit een hele vreemde zaak. En zo zijn er nog wel uh, enkele punten. Maar daarin vindt u zich in het partijprogramma van uh, GBZ? Ja, heel ja? duidelijk, ja. Ja, als je het kort houdt, maar moet je die microfoon gebruiken. Ja, ja. <laughs> uh, ja het is natuurlijk niet zo dat bestemmingsplannen niet veranderen. Of dat ze dan minder ingewikkeld worden. Ik denk niet dat ze... Uh, heel erg uh, makkelijk gaan worden de komende anderhalf jaar. Het gaat er natuurlijk wel om dat de regels in een bestemmingsplan... Mm -hmm. moet uit te leggen zijn. Ja. Dat is één. Ten tweede, we hebben bestemmingsplannen die zijn 40 jaar oud... met regels die 40 jaar oud zijn. Daar kan je mensen nu niet meer aan houden. Dat moeten we veranderen. En de bestemmingsplannen, daar gaat het vooral om uh, strijdig gebruik... of ander gebruik. Maar... En koppeling aan andere wetten. Bijvoorbeeld parkeernormennota. Dat ik vind dat het, ah, het niet uit te leggen is. Er is een uh, gevoel van onrechtvaardigheid bij uh, belanghebbenden en bewoners. En er is een gevoel van willekeur. Het is vanuit de wetgeving goed uit te leggen. Maar het is voor... Heel veel mensen onbegrijpt. Is, is het niet meer te volgen? Um, uh, ik, ik... ik wil toevoegen. Kijk, we hebben heel duidelijk gemikt in die coalitiebesprekingen... Om, om minder regels, deregulering, minder bureaucratie. En in mijn ogen is het gewoon het afgelopen jaar niet gebeurd. Wat u zegt, is dat de coalitie rommelt. Nou ja, dat, dat, dat, dat, dat, dat, ja. Die, die tekenen zie ik ook wel, ja. Nou, dat is wat, wat er nu een beetje uitkomt. Ja. Uh, als er dingen beloofd zijn. of besproken zijn in coalitieonderhandelingen. Ja. dan. Uh, uh, dat u eruit stapt bent daar gelaten. u constateert dat een aantal afspraken niet gedaan worden. Nee, precies. <coughs> dus rammelt het. En ik kan ze precies aanwijzen. want als je het coalitieakkoord hier op tafel legt. dan kun je precies. punten heb nou, er Kun, kun bij je kun <laughs> gewoon zeggen van. hé, hey, hoe zit dat? Want het is niet nee, Noemen noem, noem ze een paar punten op? Nou, dat is onder andere van, hè? Maar het is ook onder andere. Hiernaast de watertoren. Ja. Hoe, hou je, hoe haal je het in je hoofd om zoveel poeha, zoveel ophef te maken over die watertoren afgelopen week? Toen, toen men zag dat er een plan was ingediend. Men kende het plan niet eens. Nee, dat uh, is een is goed uh, plan. En, en, en wat Ik gebeurt heb... er? Men praat over een rekening van 9.000 euro. Spotgoedkoop wat die architect heeft gedaan. Om weer de zaak in beweging te brengen. Spotgoedkoop. Nou, maar daar ging het volgens mij meer Ik over. Ik wil er een schild een... contrast tegenoverstellen. Hmm. Kijk, er wordt hier zo. Een dure advocaat binnengehaald. Meneer Binnerts van Pot en Jonker Die wordt hier binnengehaald wat gaat hij doen? om mijn tuinhuisje te sluiten. Oh, ja, ja. Kosten? 15.000 euro. Al zeker. Ja? Zonder geld. Ja? Ah ja, als je daar die 9000 tegenover zet, is dat inderdaad wel heel uh, erg het ging, zonder geld. Het ging heel even over de procedure, waarschijnlijk, hoe dat binnen die, uh, binnen die coalitie gegaan is. U vraagt me mij: kun je punten noemen vanuit De coalitie? Dit is één punt. Is één. We zouden streven naar minder juridische conflicten. Ja? En hup, dan had je, had je er weer twee. Hup, Ja, dan gaan we weer. We zouden streven naar een beter imago van Zandvoort. Is dat er? Pak de krant. Ja. Nou, dus het is toch heel duidelijk? Ik wil het wel aanvullen met het coalitieakkoord hoor. Nou ja, kijk. Degeen uh, uh, waar je het over kan hebben, het raadsprogramma, is er niet? Nou, uh, ja, dat, uh, dat schijnt eraan te komen, het raadsprogramma. En naast mij staat uh, Astrid van der Veld, die gooit er ook nog wat in. En achter uh, zit uh, Belinda. Die zegt, niks. die zegt nog even niks. Nog ja, niet. <laughs> maar die wil. Uh, uh, ik weet nog goed dat uh, ik een keer ingesproken heb toen uh, Belinda nog uh, wethouder was over die watertoren. Ik zeg, als het zo doorgaat staat hij er over 15 jaar nog, maar zie daar. Ja. Um, ja. ja. Is dat niet conflicterend met GBZ, die watertoren? Nee. Deze? Ja, sorry hoor, maar we hebben maar één microfoon. Nee, absoluut niet. Want het oorspronkelijke idee was... dat de gemeente zich niet als goed huisvader heeft gedragen. Daardoor 10.000 euro boete per dag kreeg. En heb ik als wethouder de watertoren verkocht met een goed plan erbij. Het plan is afgeschoten door de gemeenteraad. Mm -hmm. de Boulevardplan, dus ook het plan van de watertoren. Dus toen zijn er wat alternatieven geweest. Maar het is allemaal politiek blijven... Truikelen. Dus uh, hoe het plan er nu uitziet, of er uit gaat zien. Mm. Het gaat om dat er een oplossing komt. met behoud van de identiteit van de toren, CQ van Zandvoort. Een nieuwe toren. En dat of het nou een nieuwe is, of een nostalgische toren. of deze toren wordt gefinancierd mm. door omliggende bebouwing. als het maar geaccepteerd wordt door de bevolking Juist. en als het daar betaalbaar is. Oké, okay, dat is duidelijk. Um, meneer Cohen ik had een hele mooie vraag, maar dan moet ik, moet ik even vooruitvragen. Ja. Uh, oh ja, jullie zijn nu uh, z'n drie. Hoe gaan de taken verdeeld worden? Uh, daar gaan we dat hebben. Ja, dan moet het moet nog afgesproken worden. Ja, ik denk we dat we elkaar gaan vinden op de sterke punten van ieder. Hè? U, uh, u heeft in uw verklaring uh, afgelopen dinsdag verteld dat uh, onafhankelijk zitten uh, er niet in zat omdat dat gewoon heel veel tijd kost. Als, dat kost als, als heel veel tevoren. tijd. En nu uh, zijn jullie met drie. Dus ja. Er gaan vier. Er gaan, uh, verdeeld worden ja en die verdeling is er nog niet nou de, de, de n, n heeft, we heeft een voorkeur heeft heeft over, hebben wie idee of, over heeft, ja, ja? Het volk, hè? en wat ja. ik al zei we moeten elkaar vinden op de sterke punten u die heeft bestuurlijke bestuurlijke ja. bent u erg ja. ja en ook maar, water dus dat, hè? water ook hè? dat weet u ook heel ja. veel ja. ja. dus het lijkt mij uh, dat we elkaar uh, gewoon die sterke punten even aftasten en dat we daar nee, dat een, een, een samenwerkingsband ja. in vinden ja. dat ik kan me zo voorstellen dat uh, uh, wat je zegt als de achtergrond is is water Kennis, dat je daar dan misschien wat, wat, wat in wil doen of ja. bouwkunde. Ja, ja. ja. dat kun nou, je dan gebruiken. Als, uh, ja. Ja. Ja. Ja. Dus die, die verdeling volgt. Ja. Heeft, ik, uh, ik zou graag de druk op willen voeren op de watertoren. En de druk op willen voeren... De waterdruk. <laughs> op, op André Zandvoort. Ja, dat wil ik Want ook, dat niet is ook nog een Want wat, Ja, wat gaat daar nou gebeuren? Want het ziet er ja, niet uit. Nou, toen ik, toen ik wegging, dat was een van de laatste ja. uh, feiten die, die ik heb gedaan. Heeft, ja. Ik heb gezegd: van, Nou, we moeten dat hele participatie gebeuren. Dat ik opnieuw doen met de bewoners. Ja. Ja. En ik denk dat de bewoners daar eigenlijk nu ook wel naartoe zijn. Nou, dat weet ik wel zeker. Ja, <laughs> ik heb ja. een aantal bewoners en ook uh, anderen uh, aan mijn deur gehad. Ja. en die die, die zeggen dan van, oh jee, hadden we dat maar geweten. Je had gelijk. Ja, het is waar. Het is waar. Je had gelijk. Ja. Maar ja, het is, uh, het is, maar het is achteraf kijk je ergens in. En, nou, dus ook is een punt van, ja, het was tegen Cohen, hè. En, en dat is dan weer uitgevoerd. Ik heb gezegd, los eerst even andere problemen op. Daar heb je twee, drie jaar de tijd voor. Dan pas kun je ook door met die boulevard. Maar los die erfwachtstituaties, los die op. En ga nu beginnen met het station. Er is genoeg te doen. Nou, ik zie ik ben van de week nog bij het station geweest om de trein te nemen. Maar ik heb er nog niets van. Maar wat ik wel zie is uh, tien, uh, tien dode dennenbomen. Ja. Die zijn al weg. En die zijn nu alweer weg. Al weg. Ik, uh, ik heb een, een, een plashuis gezien wat voor de kinderen als uitzichttoren werd gebruikt. Ja, ja, ja. En dat uh, ja. ja. zijn natuurlijk ook allemaal stukjes. Maar wat mij nu, uh, en misschien dat je daar uh, politisch ook wat aan kan doen. Ja. De bouw is stilgelegd. Ja. Maar er ligt vier meter rondom, ligt de puin. Waarom wordt dat ik, niet opgeruimd ik gewoon? Ik snap er niets van. En dat terwijl eh, het voorjaar, dus het seizoen, weer begint. Ik snap er oh, gewoon helemaal niets van. van ja, moment, ja, ik heb hem gelezen. Ja, ik heb hem gelezen. De, in de, maar brief, de, in de, in de maart wordt het dus. Uh, die brief die weer, die geeft al ja, meer vragen ja, dan, dan antwoord. Dat ja, ja. ja. ben ik met u eens. Ja. Goed, wij uh, wachten. En, uh, je mag, je mag zo, wij, wij wachten <laughs> op uh, de, de portefeuilleverdeling binnen de GBZ. Daar zijn wij zeer benieuwd. Um, nou, u bent weer terug. We gaan van u horen en zien. En uh, meneer Demmers wil ook nog wat vertellen. Oh? Ja. Ik zeg het niet meer. Nou, ik denk, uh, mijn hobby is uh, ordening en wat daar annex aan is. Zijn hobby is uh, water, wat annex aan is. Dat grijpt natuurlijk in elkaar. dit is uh, superspecialist uh, wegen, verkeer, regelgeving gemeentelijk vervoersplan waar ze al uh, jaren over vraagt wat verloop is. Mijn laatste opmerking is, en dat gaat eigenlijk weer over bestemmingsplan en ruimtelijke ordening, dat uh, mijn ervaring is na al de, die jaren dat uh, bestemmingsplanregels heel vaak gebruikt worden door mensen die onderling ruzie hebben daardoor klagen en de gemeente is verplicht om op een klacht in te gaan. Dus die pesten elkaar de tent uit. En, ik vind en dat werkt heel, zeer vertragend. En ik, ik vind het heel vervelend dat de gemeente met haar regelgeving vaak gebruikt wordt om onderlinge vijandschappen een uh, doeltje te geven. Ja, dan, dan moet ik er toch een opmerking uh, aan... aan toe. Ja, ja zo, maar, maar ik, nu ben ik eerst. Lekker hè. Um, er liggen namelijk een aantal, en dat uh, moet ik dan weer bij jullie terugkoppen, en dat ga ik ook echt doen. Er liggen namelijk bestemmingsplannen uh, van 2013, die hadden al uh, veranderd moeten worden. En dan is dat toch aan de raad om dat te regelen. En jullie zijn de raad. Okay. Maar het gebeurt niks. Nu is meneer ja, maar, maar luister. Het is toch te gek, te gek voor woorden dat je. Het is zeker dat die nieuwe omgevingswet eraan komt. Misschien over een jaar, misschien over mm -hmm. twee jaar. In ieder geval zeer nabij. En dat je een bestemmingsplan neer gaat leggen ter visie waarin je totaal daar geen rekening mee houdt. Nee, dat is dat gek voor woorden. Nog ja. even over het handhavingsbeleid, over de buurverraad de ander. Ja, dat ja. is hier zo. Want het beleid is erop gebaseerd. Hoe gek dan ook. Dan ga je toch nadenken over, is dit een goede zaak? Ja. Nou, die, die nemen jullie mee. Zou ik zeggen. En uh, die bestemmingsplannen die, uh, gaan er we dan kunnen, doorheen komen. We kunnen niet alles heen dit, in deze de Drie jaar. Drie jaar nog. Ja, dat, dat hoor ik ook vaak. Ja, we hebben nog maar drie jaar. Ja, je bent er aan begonnen. Goed, heren en mevrouw. Hartelijk dank voor uh, jullie tijd. En uh, wij spreken deze uh, samenwerkingverband zeker nog een keer. Dankjewel. Nou, ja, Dat was me genoeg. Hè. Het gaat, het gaat hier heel erg snel. Er wordt gewisseld van allerlei kleuren. En nu zit oranje tegenover mij. Uh, je zou haast zeggen met blauw. Uh, een vertegenwoordiger van de VVD die heel even de tijd krijgt om wat te vertellen. Omdat ze hier overdonderend binnenkwamen. Uh, ik heb me nog niet voorgesteld, ik ben soms altijd aangenaam. Roy. Uh, je bent, bent campagneleider hoorde ik net. Ja. En uh, wat wil je ons gaan vertellen in die zeer korte tijd? Nou, we willen graag vertellen dat wij uh, morgen Fred Teven in Zandvoort ontvangen. Uh, de staatssecretaris voor uh, Veiligheid en Justitie. Die gaat een bezoek brengen aan uh, het politiebureau. Morgen, komt morgen, hè? Morgen komt die komt u. morgen, morgenmiddag. Ja. En uh, Mensen die in Zandvoort hem willen ontmoeten, die kunnen hem uh, ontmoeten op het Raadhuisplein. Daar over... waarom, uh, waarom neem je uh, provinciebestuurder mee. Nee, nee, Want wat moet, ik, wat moet ik nou met Fred Teven? Nou, Fred Teven komt hier om de campagne te ondersteunen... ...op uitnodiging van Jerry ja, ja, Kramer... Ja, ja. ...die uitstand wordt in de provincie zitten die, die moet er zijn, die is ja, er, logisch. Die is er absoluut. Ja, ja, ja. En Fred komt uh, zijn steun uitbrengen... ...of uh, ondersteuning aanbieden. Oké, okay, uh, nou, uh, morgen... Uh, politiebureau tot uh, 1 uur had ik begrepen. Uh, nee, we gaan om 1 uur naar het politiebureau... Ja? ...en zo rond kwart voor 2 zijn we op het Raadhuisplein... ...en dan uh, kan iedereen uh, hem ontmoeten als hij dat okay. wil. Uh, maar ik kan, met, ik kan ook met, je kan met, uh, uh, met Jerry uh, praten. Andere en andere okay. statenleden. De hele provincie nou. is aanwezig. Uh, de bekendheid is er aangegeven. Okay. Uh, ik zal wel even met Jerry praten morgen. En misschien wel <hijf> even met meneer Teven. Dankjewel. Bedankt. Dankjewel. Ja. We gaan uh, van de een naar de ander. Het, uh, het is gezellig druk. Het klinkt misschien al wat ja. rommelig. Maar nu komt de rust in de tent. Ja, oh. ja. echt niet hoor. <hijf> rust bij mij nee. Hilly uh, Jansen van het Zandvoort Museum. Uh, in, in, in het begin zou het rustig worden, maar uh, Hilly heeft de hele tent ondersteboven gegooid. Uh, reuring in het museum. Ja. Ja. Er gebeurt ja, van alles. Zeggen, ja. uh, de tentoonstelling uh, Anne Frank is nog niet half afgelopen of de volgende staat alweer op de stapel. Nou, Anne Frank doen we gewoon het hele jaar Die door. blijft nee, gewoon hangen? Die blijft hangen. We hebben toestemming van het Anne Frank Stichting. En uh, ze zei dat als het er nog netjes uitziet, mag het blijven hangen. En we hebben gisteren de opening gehad van abstracte kunst. Ja. Ja. Was het uh, druk? Ja, lekker druk. Ja. Heel veel kunstenaars, heel veel aandacht, veel pers. Ja, super. Oh, ik heb... Maar de ene, de ene ja. Uh, ja, de, over die knoeiers. Heb je dat gezien? Ja, dat denken mensen ook wel eens zo over. Maar het... nou, als je de achterkant neemt, gaat het over knoeiers en zo. Oh. Goed, de abstracte uh, tentoonstelling die is geopend. Ja. En nu lezen wij ineens weer dat er een tentoonstelling toerisme in Zandvoort. De jaar heen uh, Oh, dat is zo schattig, komt. ja. Nou, die, die is uh, gerealiseerd door een studenten van de Rijnwaard Academie. Ja. Zij uh, moest studiepunten nog uh, verzamelen. Dus zij zocht een museum waar zij als vrijwilliger kon werken. En uh, zij is zo leuk en, en helemaal in de retro. Zij heeft ook als uh, studierichting erfgoed. Dus um, ze heeft zich verdiept in, uh, in Zandvoorts toerisme... en in het uh, archief uh, en... Uh, ja, toen is dit ervan gekomen. Wat leuk. Ja. Ja. Dus toerisme door de jaren heen, door de jonge ogen. Nou, dat is helemaal natuurlijk ja. weer leuk. Natuurlijk. Ja. ja, bijvoorbeeld. En waar is die tentoonstelling? Nou, we hebben het water- en vuurwinkeltje. Ja. Uh, dat hebben we een beetje inge ingekort. En daar is een extra ruimte bij gemaakt door een wand te creëren. En die, dat is zeg maar, door Nanine helemaal ingevuld met een vitrine en met een... Uh, een Collage. Ja, ja. Uh, dus dat ziet er heel Wat leuk. mooi uit. Ja, ja, ja uh, fris. En heeft zij bijzondere dingen nog gevonden? Nou, het is zo leuk. Want ik hoor haar. De, we hebben dat uh, archiefsysteem en dat kan iedereen zien: historische dingen van Zandvoort. En dan zeg, hoor ik haar zeggen: Oh! Wat een poepie. Dan vindt ze weer een badpak. Ja, oh. Toen zegt ze: Vind je het niet leuk als ik een lijntje span, een waslijn, en dan hang ik daar al die oude badpakken op? Oh, nou ja, dat hangt dat er. Idee, ja. En uh, dat je denkt: Hebben wij dat ook nog in het museum? Ja, zij vindt gewoon alles. En dan komt ze ineens met een foto van een toerist met een aapje. Die, dat is dan ooit op het strand geweest. En dan kon je ja. een foto met kon je een, een aapje. Ja, je foto maken, ja Nou, ik wist het niet, maar zij ontdekt dat ja, soort leuk. dingen. Ja. ja, heel leuk. Ja. Daar, uh, daar had ik eigenlijk nog een muziekje bij, maar die staat als allerlaatste. Die moet je maar eens naar voren halen. Daar moet je een heel klein stukje van laten horen. Dat is ook een. Uh... Kan je dat? Ja. En vooral de eerste, het, het eerste stukje is leuk. Van voort aan de zee. Toen zag ik plots een grote kist die in de branding leek. Ik wist hem op en keek er eens in en raad eens wat ik zag. Ik zag er een knop van een die in dat kistje lag. Ik zag er een knop van een die in dat kistje lag. Ja, dat is ook een, uh, ook een stukje historie wat ik gevonden. Moet ik... Moet ik er wel bij vertellen dat uh, uh, dit uh, vond ik naar aanleiding van een presentatie van de babbelwagen. Daar liet, ja, werd dit liedje ook gedaan. Dat is ja. geweldig. Ja. En daar komt dat aapje ook in voor. Ja. Um, die studenten, ja. dat zijn natuurlijk uh, zo, uh, zijn jongelui. Ja. Hebben die wat met door de jaren heen? Nou, toevallig komt er nog een student. En die heeft een uh, stuk gemaakt over preventief collectiebeheer. En dat gaat dan met name om hoe zit het met uh, de temperatuur. En hoe heb je alles opgeruimd. En we hebben een dikke acht gekregen. Dus dat viel mij mee. Hmm. Uh, maar die letten op heel andere dingen. En die hebben ook erfgoedleer uh, of uh, erfgoed op hun uh, studierichting staan. Die werkt dan uh, dus voor het Frans, nee, dat hele grote museum Vincent van Gogh Museum in uh, Amsterdam. En die komt dan in dat hele kleine museum in Zandvoort. Het is een totaal andere organisatie. Maar ze zegt van uh, dit is zo sympathiek, er is zoveel betrokkenheid. In het Van Gogh Museum komen 5000 bezoekers per dag. Wij zijn eigenlijk alleen maar bezig met het managen van de bezoekers. Ja, ja, ja. Dus, uh, maar ook erfgoed. En, en dan zie je ze met z'n tweeën op hun knieën zitten... voor een fotoalbum van Bakels. Dat vinden ze geweldig. Dus ja, het zijn meisjes van 20, 21 jaar. Oh, mooi om te zien. Ja, die, die vinden dus ook de, de, de historie belangrijk. Ja, en uh. hoe lang duurt die tentoonstelling dan? Uh, Deze de, tot en met het strand. Want dan uh, gaan we dat inrichten voor de reddingsmaatschappij... Ja. en de reddingsbrigade. dan gaan we... Het allemaal over een andere boeg gooien. Maar dan toch zie je dan ook weer... Zand voor het strand vroeger. En nu heeft het ook met toerisme te maken. Ja, en wat leuk is, is die twee studenten... die gaan ook een interview doen met uh, Bob Gansner. Uh, omdat hij heel erg gek is op de, uh, die haartooien. Die, die versieringen en zo. De kap, uh, dus zij, kapsieraden. Ja, ja. Zij willen dus dan een interview met hem gaan maken. En dan ook weer op YouTube zetten. Dus dan zie je oude Bob Gansner... met het oude verhaal in... Een nieuw jasje gestoken. Ja, en of ik vind wel dat je ze daar de ruimte voor moet geven. Ja, tuurlijk. Ja. Um, ik was net even weg, maar jullie hebben het al gehad hoe het ingericht is. In het museum? Ja, we hebben collages. We hebben hele kleine fotolijstjes. Met, met, uh, en dat is zo leuk. Dan zie je bijvoorbeeld het, de situatie op het strand van vroeger. Hoe zag zo'n strandtentje er vroeger uit? En er staat daar rustig mango's naast. En de kleurige kites die je allemaal door de zee ziet. En je ziet daarnaast dan een bomschuit en zo'n zo badkoetsje. Dus totaal de tegenstelling tussen vroeger en nu. En hoe gingen de mensen vroeger naar het hotel? Nu heb, ze heeft ze ook booking.com bij Hotel de net of dat hotel nog bestaat. Ja, ja. Dat is van die kleine grapjes mm -hmm. erin verwerkt. Ja, nee. ja. Ja. Nou, hij is dus eigenlijk ingebed in de abstracte kunst tentoonstelling moet ik zeggen. Ja, we hebben natuurlijk de, de wisselruimte. En we hebben de vaste ruimte. Dus we hebben het vissershuisje. En we hebben het watervuurwinkeltje. Daarnaast hebben we dan die ruimte gecreëerd. En dan boven hebben we nog die historische inloopkast. Het is ook een stuk strand. En historie van ja. Floris ja. Molenaar. Ja. Ja. Het is uh, ontzettend druk in het museum. Ja. Met allerlei uh, uh, leuke dingen. Uh, het optreden van uh, uh, Louis uh, Schumann en, en, uh, en, uh, en Mirjam. Ja. Stond er breed uitgemeten in ja. de krant. Dus dat is ja. ook een succes. Het stapelt succes op succes. Ja, maar het mag nog drukker hoor. Het mag nog drukker. Ja. We zijn verdubbeld hè. Ja. Van 2014 uh, hebben we de 10.000 gehaald. Over de 10.000. Heel goed. Ga je hiermee de politiek over de streep trekken voor het behoud van het museum? Oh, I hope so. Ja? Ja. Nou, ja, we moeten wel gaan verzelfstandigen. Mm -hmm. Dus proberen om een financiële injectie te krijgen in het uh, museum. En ik denk dat we op de goede weg zijn. En blijf jij het doen wel? Uh, weet ik niet. Weet je weet je ook ik ook. zou het best wel willen, maar... Ja. Dus. Maar je hebt natuurlijk nog een andere baan daarnaast. Ja, en er zijn nog veel meer uitdagingen in Zand. <laughs> die zijn. Nou, dat geloof ik ook ja. wel, ja. Nou ja, daar liggen er genoeg. Uh, maar je hebt het wel een impuls gegeven. Dat, dat is wel waar. Jij ja, maar vergeet niet dat er 30 mensen gewoon met je mee vechten. En enthousiasme dat. Gisteren ook die gastconservator die zegt: Van ik moet even een compliment maken. Want als ik zeg ik wil iets ophangen, dan hangen ze het gewoon op. Dat is hij ja. niet gewend. Oh, nee, nee. Ja. René was dat. Ook ja. René. Ja. Ja. ja, meestal moet hij dat ergens zelf doen. En hier springen ja. of, de of vrijwilligers betalen. Uh, En mensen hier mensen heb betalen, je 30 ja. man die gewoon koffie zetten en schoonmaken. En, ja, geweldig. Ja, we hadden het net met de gedeputeerden ook over vrijwilligers. Uh, dat het ook in Zandvoort een hoog goed is. En dat daar zij zijn daarvoor, ja. om dat te stimuleren met uh, opleidingen en dat soort dingen. Zonder kun je uh, niet hebben. Nee, niks. Nee. Jouw uh, vrijwilligers, uh, die uh, ik was vorige week, of uh, die week vorige week toevallig boven, en toen was er een uh, mevrouw uh, bezig, Trudy, en die ging allerlei foto's archiveren. Klopt. W wat, wat, wat, wat wil je ja, daarmee? Dat, dat is dus het collectiebeheer. Uh, okay. uh, um, we hebben zoveel cultuurhistorisch erfgoed. Dat en dat heb je vastleggen. allemaal in fotoboeken nog liggen. Daar, hebben zij, daar maken zij een foto van, dat wordt ja. gescand, en dat wordt Vastgelegd. En dan staat er dus ook een verhaaltje bij. Uit welk jaar was dat? Uh, wat zien we op de foto? En dat is het werk wat Trudy, Cor en Ger doen. En nu hebben we nog een ploegje erbij. En dan moeten we even weer een inhaalslag maken. Want er komt bijvoorbeeld Hans Konijn. Ik weet niet of je die kent. Ja. Nou, die, we krijgen een prachtige schenking van het politiebureau antwoord. Maar dan moeten we wel weten: wat is dat voor een camera? Wat is dat? Uh, er ligt zo'n wapenstok en uh, handboeien en dat soort dingen. <lacht> ja, ik, ik weet een niet eens waar ik naar, naar kijk. Westen, dan gaat het in de kast. Ja, ja. En het tijd gaat het gebruikt worden bij een, een tentoonstelling. Er staat nogal wat op het programma bij jullie. Uh, nu komt het strand. Of komt nu het... Uh nee, we gaan, uh, hierna gaan we pop-art doen. Ja? Dan krijgen we een schitterende tentoonstelling. Weer met hele vrolijke uh, kunst. Ja. En Lola Brood gaat openen. Dus uh, jullie met de primeur. Ja. En... Toch. Uh, de Witte Brigade verlaat ons. Het is politiek. politiek. Zo, en nu is het... Uh, uh, rust. rust. Politiek, politiek uh, rust zo. in de tent. Eindelijk onder ons. Maar Lola Brood gaat uh, de poppa tentoonstelling uh, openen. Dat is op zich al hartstikke gezellig wordt. Ja. En, voor de rest van het jaar? Daarna gaan we het Zandvoortse strand doen. Ik wil uh, uh, een hele grote samenwerking teweeg brengen. Um, reddingsmaatschappij, reddingsbrigade, strandpolitie heb ik gevraagd. VVV Zandvoort. Bibliotheek gaat een themahoek inrichten. En dan kun je bij wijze van spreken een, een start maken in het museum of bij de VVV. Historie bekijken en daarna het strand op. Okay. Dus dat je kijkt van hoe was het vroeger en hoe is het nu. En uh, nou ja, ik denk dat dat uh, heel mooi is als antwoord. Dat denk ik ook wel, ja. Heb Je hebt um, je ja. een verdubbeling aan, uh, aan bezoekers. Ja. Ik neem aan dat je dat ook meet. Ja. Hoeveel uh, bezoekers komen er van buiten Zandvoort? Uh, dat hebben we nog niet gemeten. Okay. We, we meten wel van wie komt er met een museumjaarkaart. Wie komt er uh, uh, gewoon betalen. We hebben een collegebesluit uh, dat wij nu mogen verhogen. Van 2,25 naar 3 euro. Dus dat is ook alweer nieuws. En uh, we gaan dat per 1 april uh, operationeel... Maken. Dan moeten we persberichten sturen. Niet dat mensen denken, hey, het was toch 225? Ja, nou, het is natuurlijk nog geen groot bedrag. We zijn bezig met de hotelfoutjeactie. Dus dan komen, je, komen er mensen van buiten voor. Bijvoorbeeld Floris, die stuurt ook mensen. En dan betaal je niet 3 euro, maar 1 euro. En dat ga je ook meten? Ja. Want je wil uiteindelijk ja. uh, een paar keer even over behoud van het museum... laten zien aan, ja. uh, aan de politiek van... kijk vrienden, dit komt er binnen en dat komt van buiten. Dus we zijn regionaal bekend. Ja. Ja. Lokaal bekend uh, zeker al, met, uh, zeker met de muziekpodia's die uh, druk bezocht worden. Ja, je moet het ook vooral hebben van de mensen die Zandvoort bezoeken. Hmm. En, uh, bijvoorbeeld uh, Centerparks, daar zijn 600.000 overnachtingen. Kom alsjeblieft naar het, Kom. naar het museum toe. Maar moet je bij Centerparks ja. misschien? want je hebt ook hebben we gedaan. Daar, liggen, daar liggen de foutjes. Ja. Daar liggen de foutjes. Foutjes, en en de, de poster en hmm. de kabelkrant van hun. We hebben uh, een contactpersoon voor vanuit het museum, ook vrijwilliger. Die heeft alle uh, hotelpensions in Zandvoort bezocht. Daar ook een, een aantal foutjes neergelegd en de, de folders. Uh, er is er één naar Haarlem gegaan, hotels. We hebben alle musea in Nederland een stapel folders gestuurd. Nou, wat kun je nog meer doen? Nog veel meer, maar <laughs> Ja, je kunt je wel uit... Het is ook weer beperkt, maar goed. We doen ja. wel alles wat we kunnen. Ja. Um, ben je dan ook van plan om langer open te gaan? Nou, voorlopig hebben we Is hier onze kamer. Woensdagmiddag begonnen? Ja. ja. ja woensdagmiddag, tot en met zondag. En het is toch een hele zorg. Ja. Want ik wil ook wel eens een keertje thuis... Uh, of schilderen of wat dan ook. Maar je hebt toch altijd van, is er vandaag iemand? Hè? Dat, het rooster, dat doet dan Kitty. Maar uh, als er dan iemand niet kan... of ziek, of hmm. vakantie... Uh, je, je bent beperkt. En als het dan nog langer open gaat... heb je nog meer zorgen. Ja, ja, ja. ja, ja. Het is ook zo. Ja. Nou, we zijn weer uh, redelijk bijgepraat. Jullie uh, bedankt. Dank uh, wij, dat uh, jullie erop zijn. Ja, fijn. Wij uh, komen zeker naar uh, de tentoonstelling... toerisme... Zandvoort door de jaren heen kijken. En, en uh, het, het, het verhaal is heel uh, boeiend dat de jonge mensen dat ja. uh, toch interessant vinden. En naar de abstracte kunst. En uh, daarna uh, kom ik maar veel langs om de volgende tentoonstelling aan te kondigen. Jullie zijn altijd welkom, weet je. Dankjewel. Oké, okay, graag. Dankjewel. Allemaal, we hebben als laatste gast Hans Rijmers met Jessie. Goedemorgen. Zo goedemorgen. Ja. Wat is er morgen te horen en te zien? Nou, een hele goede, hè, geloof is ik. Er een he? heleboel te horen en te zien. Ja. Eh, Tabla kaart. En die komt naar Zandvoort via haar in de gang. Want daar is ze geboren en gewoond in Japan. En Amsterdam woont ze ja. nu, dus dat zit er redelijk dichtbij. Ja, dat is een fantastische zangeres. Jullie uh, hebben het toch al eerder gehad, of niet? Ja, maar dat is heel lang geleden. Okay. Ik, ik zou ook niet weten wanneer. Dan moet ik Dan ook uh, is het heel lang. In, de, in de historie uh, gaan kijken, okay, maar ik ja. denk dat ze al een keer geweest is. Maar vraag me niet een jaartal. al. Ik, ik heb geen idee. kom me zo bekend voor, maar. Ja, ze heeft een keer. Uh, op de lijst gestaan om te komen. En dit is op het laatste moment niet Ja, dat is het, dat is het. En dat was een jaar of drie geleden. Oké, ja. Toen zouden ze met een kerstconcert komen. En dat is toen afgekend, gecanceld. Ja, toen is er iemand anders geweest. Dat klopt. Ja. Dus een soort inhaalrace wordt het dan. Ja, eigenlijk. Maar ze is wel heel goed. Ja, eigenlijk. Ja, de fantastische Zingt geweldige jazz. Maar er zit nog ook wel een beetje. Ja, een beetje soul en een beetje funken in het slag zitten erin. En dat is prima. Want van die club zijn we ten ja. Ja, ja, ja. ja, dat is ook zo. Ik, ja, ik, ja, ja, ja, leuk. Ja. Ben ik ben een beetje over de promotiematerialen, Hans. Ja. Het is, uh, het is ja. hartstikke leuk. Ja, heel leuk. Maar waar wordt dit nu verspreid? Want kom naar Zandvoort voor drie topconcerten. Ja. En uh, dan krijg je ook de vijf euro korting. Waar liggen deze uh, nou, kaartjes? Nou onder andere nu bij de... VVV? Bij Hotel Hoogland. Bij de VVV. En ze liggen, ze liggen nu hier... En ik heb uh, vanmiddag uh, uh, een promotietour uh, door, uh, door het dorp. <laughs> heb je ook zo'n jasje? <laughs> <laughs> ik, uh, ik moet wel echt gezien, dat ik heb weer jasje voor. <laughs> Met Jesse's Antwoord op de achterkant. Uh, ja, bijvoorbeeld. Maar is het ja, bijvoorbeeld. Nieuw? Dat is nieuw, dat je dat ja, nu doet. Ik plak dat ja. VVD en plak ik wel af. En, en dan, uh, dat dan Jesse je dus plak wel. ik daar wat anders overheen. Nee, hey, maar uh, ja. om ja. terug te komen op dit, dit uh, kaartje: ja. uh, dit is een kaartje wat geeft ja. recht op 5 euro korting ja. voor drie concerten. Hoe, nee, uh, voor Één concert. Eén concert. Ja. Eén concert? Ja. Dus als ze aan de kassa komen en ze nemen dit kaartje mee... en of er nou wat concert is met Deborah Karten morgen... Ja? of volgende maand uh, Ak, Royen, Ak Royen, of, of de maand Snowden. daarna Max Ionata... Oh, dat oh, maakt niet uit. Je okay. levert het kaartje in. Je betaalt 10 euro in plaats van 15 euro... Ja? en het kaartje ben je kwijt. Ja. Ja, dus ik hou drie kaartjes. Daar was ik er bang voor. <laughs> nee, maar kijk... Nee, nee, nee, nee, nee maar waar, nee, waar nee, het... Nee, dit nee, nee, is... Er, ik vind, ik vind nee, een, een hele het mooie een promotie voor het concert. ik ben blij dat je erover begint. Wat we uiteindelijk willen. En dat is de doelstelling. En daarmee vinden we ook nog steeds dat we onszelf legitimeren met hetgeen wat we doen. We willen dolgraag zoveel mogelijk mensen laten kennismaken. met goede kwaliteit muziek. In dit geval dan jazzmuziek. Mm -hmm. En met de gasten die je hebt zal dat altijd de een wat meer aanspreken ja. dan de ander. Daar doe je niks aan. De een die komt wanneer de vocalisten zijn en de ander komt wanneer de trompetisten zijn of saxofonisten of ja. Noem maar op, allemaal. Iedereen heeft zijn volk en dat op. hoort ja. ook zo. Ja. Maar we willen wel een, een zo breed mogelijk uh, uh, scala aanbieden van. van Focalisten die we kunnen vinden, maar die dan ook voldoen aan het niveau wat we graag willen. Ja. En, ja. uh, en daar staan in... jullie ook bekend om. Nou over ja, te... Erik Timmermans, uh, Frits Landersbergen, uh, dat zijn toch degenen die, uh, die dat samen programmeren, die ontzettend veel kennis in de markt hebben, die met iedereen in de loop van die afgelopen. 25, 30 jaar al een keer gespeeld hebben. Ja. Uh, Fris Landersbergen, uh, conservatoriumdocent. Uh, ja, nee. en ziet daar jong talent voorbij komen. en wanneer hij dan roept. van. Uh, ja, maar deze, deze is zo goed. die moeten we in de krocht hebben. Ja. dan gaan Erik en ik ons niet meer afvragen. of dat wel goed is. Nee, nee, nee op, dat is goed. Nee. Want dan is dat het goed. Is goed. Want anders, ja. anders, komt, het niet, anders komt hij nee, er niet nee, mee. Nee. Nou, hey, maar het, uh, zo is dat. Het seizoen loopt ten einde. Ja. Want het zijn al oh, ja. drie concerten. Ja, klopt. Um, in het vervolg? Nee, de data voor uh, het volgende seizoen hebben we al vastgelegd. Okay. Uh, uh, we hebben al een aantal uh, solisten. Alleen, ja, ja, ja, alleen nog niet afgesproken wie op welke datum komt. Ik weet, we gaan wel in september dat hebben we al vastgelegd, dat moet je al vroeg doen. Gaan we het seizoen openen met Scott Hamilton. Okay, okay, nou. Dus, okay. dat, dus is dat is in, in, uh, in, ja. in september. Dus dan hebben, beginnen we in ieder geval met een redelijk volle ja, maar aan de andere kant, dat wil ik nog wel even zeggen, de reden ook van die kaartjes is voor die 5 euro korting. Hmm. We willen ook zo graag dat het gewoon vol is. Ja. Laatste twee concerten was in vol, de krocht gewoon volle bak. En dat is heerlijk. Dat is, is toch zo jaar. leuk om ja. te doen. Ja. En dan, dan heb je ook, voor de muzikanten is het fantastisch, voor, uh, voor degenen die erop zitten, blijven daarna hangen. Hoe, uh, Geweldig. Ja. Omdat je toch begint over volle bakken en, hmm. uh, en, en geld, hmm. uh, wil nog gesubsidieerd? of ben ja. jij. Uh... Ja, wij krijgen wij krijgen nog steeds wat subsidie van de gemeente. Van de gemeente. Ja, en daar zijn we dolblij mee. Mm -hmm. uh, het helpt je net even net even de brug over. Aan de andere kant weten we ook. Hè, dat dat is ook een keer eindigen. Maar we zijn dolblij dat we iedere keer een beetje. Natuurlijk, tu is in de loop van de jaren is dat iedere keer een beetje minder. En het is ook niet erg. We, we moeten allemaal uh, met wat mm -hmm. minder toe, we moeten allemaal die broekriem aantrekken. Helemaal niet erg. Vandaar dat we dit soort acties hebben. Dat het mensen net... Even over die... Uh, dat het mensen net de drempel over kan helpen. Van 15 euro vind ik te veel. Maar voor 10 euro wil ik wel graag komen. Maar uh, nou, het wel. kwaliteit Prima. verkoopt zich toch? Absoluut. Ja, zeker, zeker. Maar je kan het... Je kan het... Je kan het geld niet wegpoetsen, ook al is het fantastisch. Nee. Als je het geld niet nee, hebt, dan... Ja, dan, ja, dan houdt het op. Ja, dan, dan ja, doe ja. je er niks aan. Uh, ja, ik wil iets vragen over... Uh, heb jij concurrentie van uh, jazz aan zee? Nee. Is dat een ander kaliber? Nee, nee een in ander... tegendeel. Nee? In tegendeel. Nee, nee ab ab absoluut, ook niet. Nee, absoluut ja. niet. Nee, absoluut uh, niet. Nee, waarom zitten in winkelcentra alle uh, supermarkten nee, bij nee, elkaar? Nee, ja, dat is een vraag. Uh, ik, ik bedoel, uh, hoe meer, hoe liever. Uh, hoe meer mensen uh, kennis maken met, met, met jazzmuziek... Nee. of uh, gerelateerd daaraan... Aan, hoe beter het is. Ja. Want het dan kunnen ze ook naar jullie toe gaan. Ja precies. Even, ja. Ja, precies. ja, precies. Ja, precies. En als daar dan wat jeugd mee komt, hè, omdat ja. papa en mama dan naartoe gaan mm. en de jeugd gaat mee. En ja, die vind je ook leuk. En, precies. En zo kom je alsmaar verder. Zo is iedereen die die nu zegt van ik, ik uh, hou van jazz. Is ooit een keer getriggerd door iets. En het is op een latere leeftijd en, en je wordt gegrepen door iets wat je hoort mm -hmm. en dat ga je erin verdiepen en dan begin je met uh, met uh, Pierre Beck en je eindigt ja. met uh, Miles Davis of weet ik wel wat en zo, zo, zo werkt dat het, ja. en dat zo is gaat prima dat hoe meer hoe liever nou, goed, goed. Okay. Um, okay. we hebben het over morgen hè? ja, ja morgen morgen ja, half drie ja. half drie open 15 euro en komen. En, en kom. één ding nog. Nee, even nee, even een, een heel klein ding. We, we hebben de maand daarna. hebben we Ak van Rooijen. Ja. Nou, uh, ik zou iedereen van harte willen aanbevelen. om te kijken op uitzending gemist. NPS Cultura. is een portret geweest van Ak van Rooijen. En dat staat er nog op? Dat weet ik niet. Maar dat moet iedereen even zelf zoeken. Oh. Ik, heb het, ik heb het gezien. D maar goed, ik heb het opgenomen. Dus ik hmm. kon dat nog uh, achteraf uh, kijken. Maar dat is zo fantastisch. De Als, man speelt zo ongelooflijk goed. Als voorproefje kijkt naar de uitzending van de cultuur. Maar dan gaat het ook leven. Dan weet je ook wat over de achtergrond van de man. Wat hij gedaan heeft. Dat is op zich, daar kun je al een uur over praten. Fantastisch. Leuk. Mooi. De reclame voor Ak van Rooijen zit nu al. Ja, ja, ja. Maar morgen, ja. Debora J. Carter, en ja. wij wensen jou en al jouw toe hard toehoorders veel plezier morgen in de krocht. Gaat, Gaat helemaal goed komen. Dank je wel. Dank je, ook bedankt. <totstuk> Dit was eigenlijk alweer een Saturday Night. Ja. Van Brood en Lola Brood komt in de volgende expeditie. over. Dus dat was een aardige... Leuk bruggetje. Ja. Er is van alles te doen in Zandvoort. Nou, we hebben het net gehad over de tentoonstellingen. Heli heeft over verteld. Toerisme in Zandvoort door de jaren heen. Gaat daar alle naartoe om daarnaar te kijken. Dat Samengesteld is... door een jonge jonge vrouw, die, uh, he, een studenten. studenten, studenten, die hebben dat ja, heel vrienden. erg leuk. Er is vandaag ook een race op het circuit. Het is al lang begonnen en het gaat door tot vijf uh, uur vanmiddag ongeveer. We hebben net met Hans gehad over Jess in Zandvoort. Morgen half drie in het gebouw De Krocht. Ja, en dan 11 maart is er weer de maandelijkse filmclub Simon van Kolm. En die presenteert deze keer Still Life in Circus Zandvoort aanvang 19.30 uur. De andere kant uh, is Jess aan zee in Tallaght. Uh, Lassa, met Nathalie eh, Masklee in Telassa. En dat is 13 maart om 8 uur eh, s avonds. Ja, en dan om... is 13 maart om eh, 9 uur de pubquiz in Café Kopen. Dus kies wat leuks uit en ga het dorp in. Ja, we gaan even al naar het volgende weekend met classic concerts: Trumpets of the Lord. En daar hebben we het volgende week ook over. En ook is er dan uh, bij uh, Club Nautiek een zondagmiddag met pumpkin pianos. pianos, piano's. Dat is wel, uh, komt het wel gezellig. Ja, maar dat is volgende week. Dus Dat ja, is, dat is even, 15 maart ja. en dat is uh, van 3 tot 7. Uh, natuurlijk is er nog een zomerexpositie in uh, de Agatenkerk Die begint 4 juli. En het thema is oorlog, vrede en vrijheid. En als je wat wil weten, dan uh, informatie bij Marina Wassenaar. En het telefoonnummer is 5712861. Het mannenkoor zoekt ook nog steeds mensen. Ja, ik heb ben het er nog hoe, maar op laten staan. Ik ja. ben benieuwd of er al iemand zich aangemeld heeft. Um, dus we gaan het zien. Wil je uh, naar de herhaling luisteren, dan kan dat. Via uh, www.zfmsandvoort.nl En uh, kijk op bij het tijd invullen. Ja. Dan Thomas de Jong. Ontzettend bedankt voor de regie en de techniek. De redactie, ontzettend bedankt. Gert van Kuik en jij natuurlijk. Gertie, die als uh, eindredactrice. De koffie en het water, Gert van Kuik ook. En de presentatie hebben wij samen gedaan. Ja, dankjewel dus, uh, Ben. Ja, het dank. was een uh, leuke uitzicht. Een drukke. Heintje, een druk? En druk. Leuk. <laughs> ja. Wij wensen heel zandvoort. Een prettig weekend. En tot ja, volgende week. Een lijn. weekend allemaal. Nee, nee. Iemand zei: Dit is Annabel. Ze moet nog naar het station. Neem jij je wagen dan haal ze wel. Ik zei: de is En reeds zo stom als ik kom. We kwamen aan bij een licht. En ik zei, het zit je niet mee. Heel in de verte ging de laatste wagon En Anabel zei, oké, okay, ik ga met je mee. En later lagen we samen, zoals dat heet, een beetje moe maar voldaan. Er kwam al licht door de ramen. Ze zei, geen tijd voor een bijden gaan. Ik zei, alleen al aan en ik dacht, die zie ik nooit meer terug. Ik dacht, ik draai me om en slaap nog even door, maar twee uur later was ik nog wel en lag stil op mijn rug.